5 uur. Het NOS-journaal. Anno de Wit. Wilders heeft weer wat vertrouwen in de rechtspraak. Meer rechten voor consumenten bij internet aankopen. Een meerderheid Tweede Kamer steunt ingrepen persoonsgebonden budget. Geert Wilders zegt dat hij na zijn vrijspraak... weer wat vertrouwen heeft gekregen in de Nederlandse rechtspraak. De rechtbank in Amsterdam sprak hem vanmorgen op alle punten vrij. En dat is volgens hem een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting. De uitlatingen van de PVV-leider kunnen volgens de rechtbank juridisch niet worden opgevat als groepsbelediging, haatzaaien of discriminatie van moslims. Wel vond de rechter een aantal uitspraken grof en denigerend, maar ze blijven desondanks binnen de grenzen van de wet. Wilders is blij dat de rechtbank het gerechtshof in Amsterdam in juridische zin een draai om de oren heeft gegeven. Het hof gaf het OM opdracht tot vervolging, hoewel het OM daar geen aanleiding toe zag. Premier Rutte spreekt van een duidelijk vonnis. De PvdA zegt dat de uitspraak alle ruimte biedt... voor politiek en maatschappelijk debat met de PVV-leider. De mensen die aangifte deden tegen Wilders zijn teleurgesteld... en stappen naar het Europese Hof. De rechten van consumenten die aankopen doen via internet, de telefoon of de post... worden flink uitgebreid. Dat heeft het Europees Parlement besloten. Zo gaat het termijn om de gekochte spullen zonder opgave van reden terug te sturen... omhoog van één naar twee weken en vergeet de leverancier de consument dat vooraf kenbaar te maken... dan gaat de termijn omhoog naar een jaar. Het aankoopbedrag moet hoe dan ook binnen twee weken zijn teruggestort. De maatregelen gaan dit najaar in... en gelden ook voor aankopen aan de deur, op Tupperware-parties... en tijdens commerciële excursies. De politie moet in het hele land één nieuw computersysteem krijgen. De systemen die de politie nu gebruikt zijn niet toekomstvast... matig gebruiksvriendelijk en niet eenduidig ingevoerd... zegt de Algemene Rekenkamer...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 Minister Opstelten is het eens met de aanbevelingen en conclusies van de Rekenkamer... maar hij is niet van plan extra geld uit te trekken. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de ingreep in de persoonsgebonden budgetten. Het kabinet wil dat veel minder mensen een PGB krijgen... omdat de regeling anders onbetaalbaar wordt. VVD, CDA en PVV staan achter staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... die in een emotioneel kamerdebat... en tijdens een demonstratie op het plein in Den Haag de ingreep verdedigde. De oppositie heeft geen goed woord over voor de plannen en vindt dat mensen met een PGB onevenredig hard worden getroffen. De oppositie wil een onafhankelijk onderzoek naar de kostenstijgingen bij de PGB's, maar daar is geen meerderheid voor. De Oudere Bond Anbo zal het pensioenakkoord met een positief advies voorleggen aan haar leden. Volgens de Anbo, de derde bond binnen de FNV, is het akkoord betaalbaar en biedt het een goed evenwicht tussen zekerheid en koopkracht en tussen jong en oud. Het standpunt van de AMBO is een opsteker voor FNV-voorzitter Jongerius. FNV-bondgenoten is tegen en de apva heeft nog veel bezwaren. Het gerechtshof in Leeuwarden wil dat Sietzka H. uit Nijbeets... wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum. Ze zou zich daar vrijwillig moeten melden, vindt het hof. Tijdens een regiezitting zei het hof dat uit het dossier nu niet duidelijk wordt... waarom de vrouw haar vier pasgeboren baby's heeft omgebracht... Sitska H. is door de rechtbank veroordeeld tot 12 jaar cel... wegens doodslag op haar vier baby's. Tot nu toe weigert ze mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek. Het Openbaar Ministerie wil ook dat de vrouw wordt geobserveerd in het PBC... en morgen beslist het Hof of ze wordt verplicht om het Pieter Baan te ondergaan. In Groningen is een vrijwillige brandweerman... wegens brandstichting tot 16 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk...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 Dan het weer. Vanavond vanuit het zuidoosten langzaam droger en minima van een graad of acht. Morgen bewolkt en opnieuw buien. Smiddags kans op onweer, maar in het westen ook af en toe zon. Het wordt dan een graad of 17. Vanaf het weekend wordt het droog en gaan de temperaturen omhoog. Ah, nu ben je verkeersinformatie. Het is minder druk dan normaal op donderdagmiddag. In totaal staat er 140 kilometer file. De meeste files staan op de wegen rond Amsterdam. Nou, er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Aan het begin van de spits was er een aanrijding op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er staat voor Muiden, 4 kilometer Fiede. Er is een auto tegen de vangrail gereden. Die moet nu worden gerepareerd. De linkerrijstrook is dicht. Loopt daardoor ook vast op de A9 Amsterdam naar Diemen voor knopen Daar staat 5 kilometer. Het is drukker dan gebruikelijk op de A44 richting Den Haag. En dat hangt samen met een... Uh... Aanrijding op de A4 richting Den Haag bij Hoogmaden, Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. De file daar is korter. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Voor Beekbergen, 8 kilometer. En de A58 Bergen op Zoom naar Vlissingen. Bij Hogerheide 5 kilometer. Door een ongeluk is daar maar één rijstrook op.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 8 over vijf, goedemiddag. Emoties op het Haagse Binnenhof, over het persoonsgebonden budget bijvoorbeeld. Bij protesterende patiënten, maar ook bij de verantwoordelijke staatssecretaris. Verheugd en opgelucht is Geert Wilders. Nu zijn proces voorbij is. De Amsterdamse rechtbank sprak de PVV-leider op alle punten vrij. Terug op het Haagse Binnenhof, zei Geert Wilders tegen verslaggever Michiel Breedveld... dat het proces hem niet in de koude kleren is gaan zitten. Er valt echt een uh, lode last uh, van mijn schouders. Want ik kan me nu weer uh, gewoon volledig op uh, uh, ja, het werk uh, richten waarvoor ik uh, ben ingehuurd. Namelijk de PVV-fractie leiden en hier in de Tweede Kamer uh, mijn werk doen. U heeft altijd gezegd, het is een politiek proces. Zeker. Nu u vrijgesproken bent, bent u die mening nog steeds toegedaan? Ja, het is natuurlijk een politiek proces. Want uh, kijk... Uh, het oordeel van het uh, hof uh, waardoor ik daar stond uh, uh, was een, een, een, een bevel tot uh, vervolging van mij om uh, um, uh, ja, politieke uitspraken van mij. Ik ben ontzettend blij uh, dat de uh, rechtbank nu eigenlijk het hof in juridische zin een draai om de oren heeft gegeven. Zich dus daar niets heeft van heeft aangetrokken en mij uh, helemaal heeft vrijgesproken op alle punten. Dat ziet de rechtbank, dus dat is weer een stukje vertrouwen wat ik weer terug heb. Maar ja, het vertrouwen in dat deel van de rechtspraak wat ging over dat gerechtshof... wat ja, eigenlijk in een half veroordelend beschikking ja, het OM dwong... terwijl ze dat niet wilde om mij te vervolgen, ja, dat, dat hadden ze nooit moeten doen. Maar wat maakt het dan politiek? Want bij een politiek proces denkt men al snel aan een bewuste actie van machthebbers... om een tegenstander... Mondo te maken. Een politiek proces is als je een politicus uh, voor wat hij zegt... Uh, uh, voor de rechter brengt. En dat heeft het, uh, het gerechtshof van Amsterdam uh, gedaan. Uh, en dat hadden ze nooit moeten doen. Kijk, je moet, dat is ook de winst van het de debat. Het is niet dat ik meer tijd heb om mijn werk te doen. Maar de winst van het debat is dat de vrijheid van meningsuiting... Uh, dat die uh, heeft gewonnen vandaag. Uh, dat mensen uh, als ik, maar hopelijk ook heel veel anderen... niet bang hoeven te zijn dat als ze wat zeggen... dat ze zich voor de rechter moeten verantwoorden... Uh, als waren ze een bankovervaller, uh, maar dat ze uh, ja, het debat kunnen aangaan. Ik in de Tweede Kamer, anderen uh, op een andere manier. U heeft in uw slotpleidooi gezegd... ik sprak, spreek en zal blijven spreken. Nu heeft de rechtbank wel gezegd... u bent in uw uitspraken grof, beledigend, uh, opruiend zelfs... maar u heeft de grens van het toelaatbare niet overschreden. Gaat u nu in de toekomst toch weer die grenzen opzoeken... of zegt u van... nou? Ik ben voorzichtiger geworden gezien mijn ervaringen. Nee, ik zal nooit uh, voorzichtiger worden. Ik was ook niet uh, voorzichtig of onvoorzichtig. Ik heb altijd gezegd wat ik vond. Ik heb dat niet met een advocaat daarnaast gedaan. Ik heb niet met een lineaal gekeken van uh, mag dit wel of mag dit niet. Ik ben een politicus. Er is ook Europese jurisprudentie. Die zegt dat juist politici ook die mogen to shock en to offend... Dat hoort daarbij. Je krijgt, als politicus moet je vrijheid kunnen spreken. Je moet ook dingen op de agenda kunnen zetten. Dat betekent dat je soms fors en stevig moet zijn. Misschien meer de, dan als u met een vriend of vriendin in de kroeg zit uh, of thuis zit uh, s'avonds. Dus dat hoort er gewoon bij. Dat ga ik ook niet veranderen. Uh, ik vind ook niet zelf dat ik op, het, op de rand heb gebalanceerd. Ik vind dat ik gewoon moet kunnen zeggen wat ik vind... Um, um, en dat iedereen dat moet kunnen zeggen. En als je het daar niet mee eens bent, dat geldt niet alleen voor islamcritici als ik... maar dat geldt ook uh, voor andere mensen aan de andere kant van het politieke spectrum. Er is een toets geweest die geldt voor iedereen. U bent vrijgesproken, u mag zeggen wat u wilt. Is het dan wel terechtvaardig genoeg dat u zoveel uh, twijfels heeft gerezen over die rechterlijke macht? Ja, die twijfels die zijn dan nog steeds voor wat betreft het gerechtshof. Um, wat ik al zei... Uh, ja, maar de, de rechtelijke macht is een algemeenheid heeft ja. u het over gehad. Zeker, maar ik, ik richt mij, uh, en dat heb ik ook eerder gedaan... Uh, dat kwam ook mijn woede vandaan, op een gerechtshof waar het OM... u kunt zich dat misschien herinneren, een jaar had gestudeerd... allemaal rapporten van deskundigen had ingewonnen. En toen kwam het gerechtshof, niet alleen maar met de mededeling... ze moeten vervolgen, dat komt wel vaker voor... maar toen kwamen ze, toen kwamen ze met, een, uh, nou ja, met een stuk aan... waar ongeveer in stond dat ik al schuldig was. Uh, het vertrouwen in de rechterlijke macht groeit nu ik weet dat uh, de rechtbank uh, vanmorgen dat allemaal opzij heeft geveegd... en uiteindelijk goed is gekomen, maar dat laat onverlet dat het gerechtshof uh, op een onheuse manier dit heeft gedaan. De vrijheid van meningsuiting wordt geslachtofferd op het altaar van de islam, heeft u gezegd bij uw vervolging... op het moment dat dat uh, aan de orde kwam. Dat is niet gebeurd... Dat zijn hele grote woorden. Ja, dat uh, dreigde te gebeuren, wat ik al zei, na die uitspraak van het Hof. Vandaag, uh, ik moet daar eerlijk in zijn, ik ben er ook ontzettend blij om... Uh, is het een grote overwinning voor de vrijheid van meningsuiting. Dus niet een overwinning van mij, ik ben natuurlijk ontzettend blij... er valt een, uh, een lode last van mijn rug... Um, um, um, ik heb niet weer een paar jaar met hoge beroepen... stress en ellende en veel tijd die het kost. Maar voor alle mensen die zich duidelijk uit willen spreken... zeker ook politici, maar wat mij betreft ook andere mensen... journalisten, opiniemakers... Uh, ja, die moeten op het scherpst van de snede kunnen opereren. Anders moet je een ander vak gaan kiezen. En dat kan nu dus... De vrijheid van meningsuiting is inderdaad vandaag niet geslachtigd maar heeft vandaag gewonnen. Dus als nou de winst van vandaag is dat uw conclusie klopt... dat dat niet is gebeurd... en dat de vrijheid van meningsuiting voor iedereen... islamcritici en anderen heeft gewonnen... en dat mensen met elkaar in debat gaan... in plaats van dat ze zich voor de strafrechter moeten verantwoorden. Dat is te gek voor woorden dat de strafrechter... passages uit ons verkiezingsprogramma in één keer moest gaan beoordelen... omdat het Hof dat vond. Dat is dus een politiek proces. Dat is nu goed gekomen. De vrijheid van meningsuiting heeft gewonnen. En wat dat betreft is het een fantastische dag. En nu? Want uw tegenstanders hebben ook wel eens gezegd... dit is een unieke kans geweest voor Wilders om zich te profileren... en er een grote Geert Wilders show van te maken. Als ik anderhalf jaar geleden had kunnen kiezen... Uh, geen show uh, uh, en geen proces... Uh, dan had ik dat honderdduizend keer liever gewild uh, dan deze anderhalf jaar. Geert Wilders in gesprek met Michiel Breedveld. En reacties stromen binnen op Twitter en op ons blog op nws.nl over de vraag wat de vrijspraak van Wilders betekent voor het publieke debat. Zo heeft Ricardo een kritisch stuk geschreven op ons webblog. Toch vindt hij deze vrijspraak goed, want volgens hem... zolang er niet rechtstreeks gediscrimineerd wordt, moet dit in een democratie kunnen. En Bas schrijft dit doordenkertje dat beledigen is niet fatsoenlijk... maar onfatsoenlijk zijn is niet verboden. Na half zes, meer reacties. Ze zijn nog nooit zo dicht de Turkse grens genaderd. De Syrische troepen die jacht maken op activisten. Door een razzia van het leger in de grensplaats Girbet Al-Djus is een nieuwe vluchtelingenstroom richting Turkije op gang gekomen. Midden-Oosten correspondent Nicole Fever. Nicole, welke informatie heb jij over wat er zich in Girbet Al-Djus heeft afgespeeld? Nou, vanmorgen vroeg zouden uh, de militairen, dus het, uh, de stad, het dorp, binnen zijn getrokken. Van huis tot huis zijn gegaan om mensen op te pakken. Ook met uh, luidsprekers of auto's hebben opgeroepen aan mensen om zich uh, over te geven. En uh, ja, op dit moment er waren er ook een heleboel kleine vluchtelingenkampjes in de buurt van, uh, van deze plek. En daar waren mensen die nog niet de Turkse grens over waren gegaan. Misschien hoopten ze terug te kunnen naar hun huizen. En uh, ja, nu heeft een groot deel... Van die vluchtelingen is toch de Turkse grens overgegaan. Een deel met behulp van de Rode Halve Maan, dus de organisatie van het Rode Kruis. Ja, en veel mensen die de grens overkomen, die zijn gewoon ontzettend bang, bang voor wat hun verder gaat overkomen. Er zijn ook uh, soldaten op daken gesignaleerd, er zou geschoten worden. Dat zijn op dit moment de berechten die over de Turkse grens vandaan komen. Gaan we door naar Turkije. Bernard Bouwman, correspondent in Turkije. Hoe zijn deze vluchtelingen vervolgens opgevangen? Nou ja, het gaat om een paar honderd mensen, om 600 mensen ongeveer. Ze zijn opgevangen voorlopig in kazernes. En Turkije maakt zich daar wel zorgen over. Niet heel erg op korte termijn, want als je kijkt... het totaal aantal vluchtelingen, dat is ongeveer 10.000. Dat is behoorlijk veel, maar niet het einde van de wereld. Maar het is natuurlijk wel zo dat de problemen in Syrië... nog lang niet zijn afgelopen. Dus de grote zorg in Turkije is dat dit nog meer gaat escaleren... en dat die vluchtelingenstroom in de, in de komende tijd... echt veel groter gaat worden. Want in hoeverre komt de Turks-Syrische relatie... verder onder druk te staan door deze laatste ontwikkelingen... waar Nicole net over sprak? Nou, die komt natuurlijk steeds meer onder druk te staan... Je kunt je herinneren, Turkije en Syrië waren grote vrienden de afgelopen jaren. Tayyip Erdogan, de Turkse premier en de Syrische president Assad, lieten zich vaak en graag fotograferen als ze bij elkaar op bezoek waren. Nou, Turkije heeft de afgelopen tijd steeds meer kritiek geuit op hoe Syrië met die activisten omgaat. En die kritiek werd zelfs zo hevig dat de afgelopen dagen Syrië aan Turkije vroeg of het allemaal misschien wel wat minder kon met die kritiek. Nou, het zal niet minder gaan, want Turkije kan dit natuurlijk niet accepteren dat die activisten zo worden aangepakt. En op de achtergrond hiervan speelt nog iets anders. Turkije is namelijk zeer, zeer, zeer bezorgd dat Syrië uit elkaar gaat vallen of dat er in ieder geval een machtsvacuüm gaat ontstaan. Want... Dan zou Syrië de nieuwe uitvalsbasis kunnen worden van de PKK van Abdullah Öcalan. Turkije heeft dat natuurlijk al een keer meegemaakt in Noord-Irak. Dat PKK-strijders van daaruit Turkije aanvielen. En Turkije is echt doodsbang dat het opnieuw gaat gebeuren en nu met Syrië. Bernard Bouwman vanuit Turkije, dankjewel en ook dank Nicole Fever. Er is nieuws uit Den Haag over de Haringvliet-sluizen, dat hoort u zo. <telling> Maar eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Normale avondspits. Kapotte vangrail op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Zorgt wel voor veel oponthoud. Bij Muiden staat 5 kilometer file. Reparatie gaat een, nog een tijdje duren. De linkerrijstrook is dicht. Loopt daar dan ook vast op de Gaanspardammerweg, de A9. Het andere probleem in deze spits zit in het zuiden van het land... op de A58 richting Vlissingen bij Hogerheide. is een auto met kervend geschaard. staat 5 kilometer file en er is één rijstrook open. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. En Jan Roels bij Wimbledon, Leetting Hewitt, nummer, man van 30... nummer 138 op de ranglijst, begon heel goed tegen Söderling. Hoe is het nu? Ja, hij heeft net de vierde set verloren van uh, Robin Seudeling met 6-4. In die vierde set haalde de Zweed vooral uh, makkelijk zijn eigen service games binnen. Leetting Hewitt moest ervoor knokken, maar dat ligt hem natuurlijk wel, de Australiërs. Uh, maar Söderling haalde die vierde set binnen op zijn tweede setpoint. Balde zijn vuist en ze gaan nu dus beginnen aan de vijfde en beslissende set... Ja, en als Zeudeling zo kan doortrekken zoals hij deed in de vierde set... dan zet ik mijn geld toch wel op de zweet, denk ik. We gaan het zien. Jan Roos, dank je wel. Het kabinet wil de haring toch openen... om trekvissen vanaf zee de rivier op te kunnen laten zwemmen. Dit is het kierbesluit. In het regeerakkoord staat dat het kabinet de haring juist dicht wil houden tot opluchting van landbouwbedrijven. Maar onder andere Duitsland was woedend op Nederland. In Den Haag, Hans Andringa, eerst de sluizen open, toen dicht, nu weer open... Uh Althans op politiek opzicht. Wat, uh, waarom worstelt het kabinet zo met dat kierbesluit? Ja, dat komt allemaal uh, voort uit het grote plan dat er uh, is in Europa... om de waterkwaliteit van uh, rivieren te verbeteren. Want uh, in de jaren 70, 80 en 90 werden die rivieren toch allemaal wel smeriger... en er verdwenen steeds meer vissen. Dus hebben de landen, bijvoorbeeld aan de oevers van de Rijn... heel veel geld geïnvesteerd om het water schoner te maken. Om de leefgebieden voor vissen weer uh, te verbeteren. Uh, Paaigebieden weer mogelijk te maken. Kortom, uh, dat moest allemaal verbeteren. Uh, vertrekvissen, werden uh, vertrekvissen werden bijvoorbeeld ook steeds moeilijker om vanaf zee de rivier op te kunnen zwemmen, of andere vissen juist weer uh, de zee op. Nou, dat moest allemaal uh, veranderen en verbeteren, en uh, dat is dus ook de reden waarom uh, Nederland uiteindelijk de sluis om een kier moest zetten, zodat het mogelijk was voor vissen om heen en weer te kunnen zwemmen. Precies, want om wat voor vissen gaat het dan? Nou, dan gaat het om uh, uh, zeeforel, uh, paling, zalm. Uh, dat zijn vissen die zowel op zee leven als op de rivieren. Nou, om dat allemaal mogelijk te maken... Uh, ja, het is een heel duur project geworden. Er zijn allerlei zogenaamde uh, uh, sluisjes en trappetjes gebouwd... die vissen mogelijk maken om heen en weer te zwemmen op die, op die rivier. In totaal zo'n 500 miljoen euro. Nou, als dan alles klaar is, het water is schoon... de leefgebieden zijn weer hersteld... en dan doet Nederland op het laatst de toegang tot die rivier dicht, namelijk bij het Haringvliet. Nou, dat leidde dus tot uh, grote woede en frustratie. Maar dan begrijp ik niet, Hans, waarom Nederland die sluizen dicht, dicht wil houden... als je beschrijft hoe groot dat project, hoe duur dat project... door al die landen is uh, georganiseerd. Ja, Bij de onderhandelingen van, uh, van dit kabinet is er over uh, gepraat... Praat. En toen bleek dus dat het project vertraagd was, dat er extra kosten zouden zijn. Nou, er moest bezuinigen. Um, en dat boeren in het gebied bang waren dat door die sluizen open te zetten... dat uh, uh, hun landen, uh, ja of hun landen rijden moet ik zeggen... dat daar zout water binnen zou komen, omdat die sluizen open zouden staan. Nou, uh, staatssecretaris Atsma ging op zoek naar een alternatief kunnen die vissen ook op een andere manier heen en weer zwemmen. Dus niet via die sluis. Nou, dat is dus niet uh, gelukt. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met boeren... om er toch voor te zorgen dat zij zoet water krijgen. En daarmee was het uh, verzet, in elk geval in Nederland, van de baan. En hoe staat het dan met het, de hetwierge en de ruzie met België... Uh, met een eventuele ruzie met andere landen in dit project? Nou, dat speelt ook wel een rol. Want uh, ja, inderdaad, dat waren ook verdragen met uh, omringende landen... waarvan Nederland... Uh, eerst zei van, we gaan het doen, we gaan een contract tekenen... en dan vervolgens toch maar niet. Dat zet veel kwaad. Denk ook aan de veranderde opstelling van Nederland in Europa. Minister Leers, die allerlei bestaande verdragen wil... Uh, aanpassen, uh, wat strenger maken. Denk aan uh, migratie- en asielzoekers. Dus de, de houding van Nederland in Europa verandert ook. En uh, het is zeker een overweging van het kabinet geweest... dat het niet handig is om nog zo'n dossier erbij te krijgen... dat Nederland ook nog weer uh, overhoop ligt met landen over dit kierbesluit. Dus... Nou, morgen komt de ministerraad bij elkaar... en dan moet er een definitief besluit worden genomen. Over het feit dat de haringvlietsluizen toch geopend worden... om die trekvissen vanaf de zee de rivier op te kunnen laten zwemmen. Hans gaat, het is maar duidelijk. Het wordt steeds minder druk bij de autoschadeherstelbedrijven. Het is steeds veiliger op de weg, zegt brancheorganisatie FOCWA. En ook zijn... Nieuwe auto's steeds slimmer, zodat ze minder vaak crashen. Bovendien rijden we met z'n allen ook steeds vaker in kleine, kleinere auto's. En als die kapot gaan, is de schade goedkoper te repareren. NOS op 3, verslaggever Martijn van der Zanden. Deze buigel. Kunnen we hem erop zetten of niet? Als je bij dit auto'schadeherstelbedrijf rondkijkt, zou je zeggen dat ze genoeg te doen hebben. Ja, die andere kant even vast Toch zegt brancheorganisatie Fokwaar dat het steeds minder druk wordt bij dit soort bedrijven. Het uh, schadeaanbod is uh, structureel teruglopen in Nederland. En, uh, de verwachting is gewoon, gezien al de omstandigheden die er zijn, dat dat een uh, ja, neergaande lijn blijft. Ja. Het komt ook dat auto's steeds slimmer worden. Vandaag de dag is het toch zo dat er uh, heel veel voertuigsystemen, voertuigen zitten die voorheen altijd waren toebedeeld aan duurdere auto's. Wat moet ik dan aan denken? Twintig jaar geleden was ABS en ESP systeem waren natuurlijk systemen die alleen maar voor de duurdere Duitse merk waren toebedeeld. Dat zie je nu in de kleinere auto's terugkomen. Maar we zien ook uh, slimmere systemen zoals uh, pre-crash systems... dat de auto eigenlijk ingrijpt voordat er eigenlijk een schade kan plaatsvinden. Is voor de rijder natuurlijk wel gunstig. Het is uh, gunstig voor de rijder, want het betreft natuurlijk de veiligheid van de inzittenden. En de andere kant is het natuurlijk voor de, de rijder ook interessanter... omdat hij natuurlijk aan zijn verzekeringspremie denkt van... hé, hey, ik uh, krijg niet te maken met een crash... dus uh, ik word niet gestraft uiteindelijk voor mijn bonusmaalsregeling. Maar er moet gelijk worden. Dat klopt. Maak jullie ook grote zorgen over de toekomst? We zien wel continuïteit. Maar met een teruglopend schadeaanbod zal, denk ik, de schadetaart gewoon met een kleiner aantal bedrijven moeten verdeeld worden. Dus consolidatie, samenwerkingen, fusies, die zullen zeker de komende jaren aan de orde zijn, weer. Martijn van der Zonde. 16 jaar wist hij uit handen van de FBI te blijven... maar afgelopen nacht was het spel uit voor James Whitey Bulger... de meest gezochte gangster van Amerika. Jacqueline Eggman in Washington, vertel over deze Bulger. Ja, James Bulger alias Whitey. En Whitey, die bijnaam kreeg hij omdat hij wit haar was, witje. Hij was 81 jaar oud en samen met Bin Laden... een van de 10 meest gezochte mannen in de VS... 16 jaar lang was hij voor de FBI op de vlucht. En de FBI had inmiddels 2 miljoen dollar over... voor een tip dat zou leiden tot zijn arrestatie. Er zijn diverse boeken over zijn leven geschreven... en voor regisseur Martin Scorsese was Balcher de inspiratie... voor zijn film The Departed. Dus het was niet zomaar iemand. The Departed, inderdaad, goede film... waar zo'n beetje iedereen doodging aan het eind. Behalve Whitey dus. Wat had hij op zijn kerfstok? Um, nou, hij wordt verdacht van onder andere betrokkenheid bij 19 moorden... en was jarenlang leider van een beruchte, gewelddadige Ierse bende in Boston... Eh, genaamd de Winter Hill Gang. En in de jaren 70 en 80 hield de bende zich bezig met afpersing... en onder andere drugsmokkel. En, detail. Hij was informant voor de FBI. Hij verschafte de FBI informatie over een concurrerende bende in Boston... En in 1995 werd hij getipt door een FBI-agent dat ze hem wilden arresteren. En toen ging hij op de vlucht. Dus dat was wel het intrigeren van dit verhaal. Was informant van de FBI, werd dus getipt over het feit dat men naar hem op zoek was. Ja, het was een corrupte FBI-agent. Die heeft hem dus getipt, ze gaan je oppakken. En hij heeft toen samen met zijn vriendin Catherine Gregg in 1995 zijn biezen gepakt... En al die tijd, dus 16 jaar lang... is de FBI er niet in geslaagd om Baltje op te sporen. Er kwamen enorm veel tips binnen... Hij werd overal gesignaleerd, Europa, VS. Maar nooit uh, heeft dat geleid tot zijn arrestatie. En het werd voor de FBI gewoon een beetje gênant. De FBI werd ervan beschuldigd uh, eigenlijk niet genoeg hun best te doen... om Bulger op te pakken. Maar ja, hij had veel vermommingen. En hij wist zich natuurlijk als ervaren crimineel goed schuil te houden. En wat het voor de FBI natuurlijk extra moeilijk maakte. Ja, behalve uh, voor het opzoeken van zijn vriendin Catherine... en voor de aanhouding van die vriendin van Bulger... werd op die reden ook eerder deze week een sportje gelanceerd. This is an announcement by the FBI. Have you seen this woman? The FBI is offering $100,000 for tips leading to Katherine Grieg's whereabouts. These photos are from the early 1990s. Grieg has had plastic surgeries. She is wanted for harboring James Whitey Balger, a fugitive on the FBI's 10 most wanted list. 60-year-old Grieg is the girlfriend of 81-year-old Balger. He has a violent temper and is charged with 19 murders. Call the tip line at 1-800-CALL-FBI. Bel de tiplijn van de FBI. Heeft uiteindelijk iemand dat gedaan? Ja, het was een hele slimme zet van de FBI. Het lukte dus niet om uh, baltje op te pakken. En toen gingen ze zich richten op zijn vriendin, de 60-jarige Catherine Gregg... met wie hij al die jaren lang samen op de vlucht was. Uh, er zijn de, dit soort opsporingsgezocht-achtige uh, spotjes gemaakt echt gericht op uh, um, vrouwen van haar leeftijd, 60-jarige vrouwen... uitgezonden tijdens programma's uh, waar die vrouwen graag naar keken. En uh, volgens de politie, uh, inderdaad, na de arrestatie van het stel... in Santa Monica, gisteren in Californië... volgens de politie was het uh, eigenlijk uh, deze campagne... dat uiteindelijk leidde tot uh, de arrestatie van het stel. En de man is inmiddels 81 jaar oud. James Whitey Bulger te pakken. En ongetwijfeld komt er binnenkort hier een film over.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 werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. Bel 0800 0552 of ga naar dhl.nl. DAL Express. Excellence simply delivered. Radio 1. Het NOS journaal. Geert Wilders heeft weer wat vertrouwen in de rechtspraak. Hij werd vanochtend door de rechtbank vrijgesproken van onder meer haatzaaien en discriminatie van moslims. Volgens Wilders is dat een juridische draaiende oren van het Amsterdamse gerechtshof... dat uh, het OM opdracht had gegeven tot vervolging, hoewel het OM daar geen zin in had. Na zware internationale druk zet het kabinet toch de haringvliet-sluizen op een kier voor de trekvissen. Aanvankelijk weigerde het kabinet dat in weerwil van verdragen en tot woede van landen stroomopwaarts... die honderden miljoenen hebben geïnvesteerd om de vissen vrije doortocht te geven langs sluizen en andere obstakels. Consumenten die kopen via internet krijgen twee weken in plaats van één week de tijd om hun aankopen terug te sturen. En de leverancier moet het aankoopbedrag dan binnen twee weken terugstorten. De maatregel geldt ook voor mensen die bestellingen hebben gedaan per telefoon, op Tupperware parties of aan de deur.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 Het is uh, buien. Uh, ja. Af en toe om wordt het ook. Maar het zijn vooral regenbuien. En er waren de straffe westelijke wind, windkracht 5 nog aan zee. Nou, vanavond nemen geleidelijk de buien wat af. Ik denk dat er vannacht nog een enkele bui mogelijk is, met name aan zee. Het wordt een graad of 11, 12. En ik denk dat aan zee het af en toe nog windkracht 5 zal zijn. En voor de rest landinwassie is het windkracht 2-3. Morgen overdag opnieuw een buien gedacht. De buien die leven weer op is is mogelijk. Er waait een west noord -West wind, Windkracht 3-4. Hij is matig dus. En het wordt ongeveer 17 graden. Zaterdag, dat wordt de overgang naar een totaal ander weertype. En overgangen gaan meestal gepaard met veel bewolking en wat mieziger regen. Dat zal zaterdag niet anders zijn. Het wordt een graad of 18. Maar zondag wordt een droge dag. Redelijk wat zon. 23 graden. En ik denk dat het een heerlijke dag wordt, want maandag en dinsdag... Zijn misschien niet zon overgroten, maar wel zeer zonnig. En dan wordt het lokaal 30 graden en dat is wat aan de warme kant. En zoals gebruikelijk eindigt dat op dinsdagavond met een fix onweer. En vanaf woensdag is het dan een stuk frisser. AneB ah, verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. Er staat in totaal 170 kilometer file. Een paar probleemfiles op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er staat voor Muiden 4 kilometer. Voor een spoedreparatie aan de vangrail is de linkerrijstrook dicht. Loopt daardoor natuurlijk ook vast op de A9. de Gaspardam maar weg. Er staat voor Knoop 5 kilometer. In het midden- en oosten is het wat drukker door een paar buienlijnen. Dat geldt vooral voor de A12 richting Duitsland... tussen Knopelt Grijzehoord en Duiven 11 kilometer fieden. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn... tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord 7 kilometer. En de A58 van Bergen-op-Zoom naar Vlissingen is weer vrij na een ongeluk. staat tussen Bergen-op-Zoom en Hogerheide nog wel 4 kilometer.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 Vijf over half zes. Goedemiddag. We gaan meteen schakelen met Den Haag. Want daar vindt een zwaar debat plaats. Een zwaar debat voor staatssecretaris Veldhuizen van Zanten van Volksgezondheid. De staatssecretaris verdedigt haar beleid... om het aantal persoonsgebonden budgetten drastisch te verminderen. Marcel Bril volgt dat debat voor ons. Marcel, ze heeft de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer. Heeft het haar een beetje gesterkt om op die manier het debat in te gaan? Ja, zeker. Uh, maar toch is ze heel getergd en overtuigd van haar uh, verhaal. Ze begon haar bijdrage met het uh, wegnemen van in haar ogen misverstanden... die over dit onderwerp bestaan. Bijvoorbeeld over de vraag... als je nu geen persoonsgebonden budget meer krijgt in de toekomst... maar een andere vorm van zorg... hoe zit het dan met de eigen regie van het leven? De staatssecretaris. De staatssecretaris. Ik heb tegengesproken het schrikbeeld. Dat mensen het nu goed op orde hebben. En dat het kabinet van plan zou zijn om ze af te schepen met niet uh, goed voldoende hulpverleners en ook nog duurder. Als ik zeg ik borg die situatie, dan bedoel ik linksom of rechtsom... als ik deze hulpverlener maar kan blijven houden. Linksom of rechtsom, als het maar tussen zes en acht is... want anders kom ik te laat op mijn werk. Linksom om rechtsom, als het maar niet zes verschillende mevrouwen zijn... want mijn autistische kind kan daar niet tegen. Ik denk dat als ik kan beloven dat die zorgverleningen geborgd zijn dat ik eerlijk gezegd het verschil in de regie niet kan waarnemen... tussen dat het op de rekening komt of dat het een toezegging is van het zorgkantoor om het naar wens te regelen. Met andere woorden, het maakt daar eigenlijk niet zo heel erg veel uit... welk naampje er je erop plakt en welke organisatie je erop plakt. Um, zij zegt hier te kunnen garanderen dat mensen die hun eigen leven... nu zodanig in hebben gericht dat ze dat ook in de toekomst willen blijven doen... dat dat ook gebeuren gaat. En dat was precies uh, wat de uh, coalitiepartijen nodig hadden... om hun zorg op dat punt weg te nemen. Maar de oppositie die gelooft er niks van en die blijft gewoon tegen het plan. Een uur geleden Marcel vertelde je over de harde toon in het debat. Is dat uitzonderlijk? Nou, harde woorden en grote woorden die worden wel vaker gebruikt hoor. Maar in dit geval zie je bijna de spanning en de emotie in de lucht hangen. En bij al die andere debatten zijn die grote woorden vaak ook nog wel eens voor de bune. Maar dat was hier dus wel uh, heel anders. Dat is ook niet zo gek. Het is een enorm gevoelig onderwerp. En dan zitten er ook nog eens een heleboel mensen in de zaal die direct te maken krijgen met die nieuwe lijn uh, van het kabinet. En uh, ja, het werd ook uh, wel vaak persoonlijk hoor, in het uh, debat. Zoals de SP die aan het CDA op de christelijke mensbeelddiscussie uh, te terechtkomt en het CDA erop aanspreekt. Ik stel wel vast dat dit kabinet waar het CDA in zit, de mogelijkheden van de mensen wegneemt. En dat is heel erg tragisch voor al die mensen die dachten dat christelijk ook naaste liefde betekent. Mevrouw Uitslag, christelijkheid en naaste liefde begint bij jezelf. Dat we mensen niet opzalen met een beperking van, u bent beperkt, dus dit zijn, dit, u krijgt eerst een stempel en dan uh, heeft u recht op. Ik ken schrijnende verhalen, maar dat zegt zeggen ja van, nee, u heeft een beperking en we gaan samen kijken hoe u toch zo optimaal kunt meedoen in de samenleving. En dan begint naast de liefde, begint gewoon vandaag hier iemand die naast je zit. En niet vanuit de overheid, een zak met geld. Emotioneel dus, maar hoe dan ook de staatssecretaris mag door met dat plan... om het aantal pgb's te verminderen, om zo de zorgkosten in de hand te houden... en of dat ook daadwerkelijk zal lukken, dat duurt nog wel even hoor... voordat we dat echt ook weten. Marsha Bril, dankjewel. Het proces Wilders is door nogal wat mensen met meer dan gemiddelde belangstelling gevolgd. Voor bijvoorbeeld rechterstudenten was het een smullige geblazen. In het café van de rechtenbibliotheek van de Universiteit van Leiden... praat Trudy van Rijswijk na met drie specialisten. Jullie zitten hier met z'n drieën en hebben eigenlijk heel goed opgelet... tijdens ze dat proces Rij heeft hebt al zelfs een... Of studeerscriptie overgeschreven. Ja, ja. wat, wat, wat vind je ervan? Wat ik wel vind is dat de rechterlijke macht nooit aan dit proces had moeten beginnen. Dus de eerste beschikking van het hof die had nooit genomen moeten worden. Daarmee is de rechterlijke macht voor uh, de duur, gedurende het proces op een heel moeilijk spoor gebracht. Namelijk heel erg in het domein van wat in Nederland traditioneel door de politiek uh, gedaan wordt. En dit, dit debat had moeten plaatsvinden in de Tweede Kamer... en niet in de rechtszaal. Pieter, ben je het met hem um, eens? Ik ben het zeker met hem eens. Um, het woord politiek proces is vaak gevallen. Um, en, um, het was sowieso een gek proces... omdat er de eis was vrijspraak. Dus voor um, Nederland... wat geen verstand heeft of weinig verstand heeft... van uh, hoe het rechtssysteem werkt... was het al totaal niet, volg niet te volgen... dat uh, er een proces werd gehouden... voor iets waarvan... Eigenlijk op voorhand, iedereen riep, vrij spraak. Sandra, jij zat zelfs dichtbij. Je hebt ook een paar keer bij die rechtszaak gezeten. Ben jij het ermee eens met wat hij zegt? Het had nooit gemoeten. Het, heeft zo, het is zoveel show geweest en het heeft zo lang geduurd. En een paar keer wraking. En uiteindelijk is bijna iedereen vergeten waar het om ging. En toch bleef het maar doorgaan. En... Dat er nu vrijspraak is gekomen, dat was vanaf het begin af aan eigenlijk al te verwachten. Het hele proces, het hele gebeuren, zegt niet alleen iets over Wilders zelf... het zegt ook iets over de rest van de politiek, namelijk over het niveau van het debat. Blijkbaar was er, heeft de rechter om de hoek moeten kijken om in te grijpen. Heeft dat uiteindelijk toch om verstandige redenen niet gedaan. Maar dat het gebeurt, zegt iets over het debat wat in Nederland gevoerd wordt. Dat debat is van een veel te laag niveau. Het Wilders gaf altijd af op Den Haag... Die politici die deugden niet, nou, daar zit hij nu midden tussen en hij doet zelfs mee. En hij gaf af op de rechters, die hebben hem vrijgesproken. Daar kan hij nou ook niet van zeggen dat ze het slecht doen. Gaat dat verhaal op de handen? Nou, ik ben daar vrij pessimistisch over. Uh, we hadden eerder Pim Fortuyn die nog vrij mild was in vergelijking met Wilders. Maar Wilders uh, agendeert wel een aantal problemen die leven in de samenleving. Ik vind dat hij daar op een hele platte manier, onbeschaafde manier mee omgaat. En andere politici zouden deze problemen moeten oppakken... en daar op een veel verstandigere, beschaafdere manier invulling aan moeten geven. Dat zou in mijn ogen de oplossing zijn. En dat zie je ook aan wat voor mensen er in de Tweede Kamer zitten. Er is bijvoorbeeld geen, er is maar één hoogleraar in de Tweede Kamer... die er dus zin in heeft om daar zijn tijd aan te besteden. En dat is heel droevig. Nou, we zouden inderdaad behoefte hebben aan iemand uit... Uh, hoek van, van de islam, van de moslims, die uh, meedoet aan het debat, die zich mengt in het debat. Dat zou heel mooi zijn, ook een aantal grote intellectuelen misschien. Maar de andere kant, wij moeten er ook van leren dat we samen verder moeten en dat we niet kunnen polariseren. Heel veel mensen denken dat je met redelijke argumenten iemand van zijn geloof af kan helpen, maar iemand is gelovig. En daar moeten we een oplossing zien te vinden, met respect daarvoor. Met respect daarvoor. Respect voor de rechtbank. Dat is ook weer een beetje gegroeid bij Geert Wilders, zo zei hij eerder deze uitzending. Hoe ligt dat bij de mensen die hem aanklaagden in eerste instantie? Farid Azarkan, goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van het Samenwerkingsverband voor Marokkaanse Nederlanders en een van de aanklagers. Wat voortdurend komt bovendrijven in alle reacties, is de conclusie... dit is een overwinning voor de vrijheid op meningsuiting. Daar kun je toch niet op tegen zijn? Uh, nee, zeker niet. Maar de vrijheid van meningsuiting... Uh, zoals we die hebben vastgelegd in de grondwet... Is, uh, is al begrensd. Namelijk, die is op drie punten begrensd. Je mag niet aanzetten tot haat, je mag niet discrimineren... en je mag niet beledigen. En dat is onze grondwet. Dus uh, dat betekent dat je dat, een rechter... S S Soms mag vragen om te toetsen. Dat is gebeurd. Ja, en dit is de uitkomst. Ja, die is uh, in ieder geval voor de aanklagende partij... zoals Samenwerkingsbad Marokkaans-Nederlanders is die teleurstellend. En na de analyse leert ook dat hij wel hoopvol is. Wat maakt het hoopvol? Nou, Wat het hoopvol maakt, is dat de rechter, deze rechter heeft uh, geconcludeerd... dat het dus echt op de grens zit. En dat betekent dat je dus in een rechtsgang uh, naar uh, een Europees hof... Uh, dat nog een keer laat toetsen. En, en hij zit dus heel dicht tegen dat wel uh, veroordeeld worden. En dat betekent dat dus andere rechten over kunnen, uh, kunnen twisten. En wat je ziet is dat de Europese. Wat regis... u zegt, wij, gaan, wij gaan naar het Europese Hof. Ja, wij zijn het nu aan het onderzoeken uh, samen met een aantal juristen. En wat blijkt is dat uh, het Europese Hof veel strenger is dan uh, deze interpretatie. Zeker als het gaat om uitspraken in het verleden van Jean-Marie Le Pen. Hè, die is voor veel minder veroordeeld. Uh, dan uh, datgene wat uh, de heer Wilders nu gedaan heeft. Gert Wilders zelf, zei onze uitzending: daar is juist jurisprudentie over. En ik sta in dat geval sterk. Ik had het over shock en offense, chockeren, beledigen. Ja. Hij zegt die. Je moet dat af en toe doen grof zijn denigerend om dingen op de agenda te krijgen. Hij is niet bang voor een Europese rechter. Ja, ik denk dat dat toch een, een, een hele beperkte zicht op, op de uitspraken die, die geweest zijn. En ik denk dat hij met name gekeken heeft naar zaken die voor hem in het voordeel zijn. Maar ik, ik vind het hoopvol dat een rechter zegt van ja, hij heeft discriminerende uitlatingen gedaan. En, en kennelijk krijgt Wilders de mogelijkheid om dat dan later weer te weerspreken of in een andere context te plaatsen. Maar feitelijk zijn het discriminerende uitlatingen. We hebben dat ook zo gevoeld. En gezegd, ja, je kunt gewoon niet als politicus zeggen... ik ga aan de grens kijken wie er binnenkomt... en als er een moslim is, komt hij niet binnen. Dat is discriminerend. Wat is de punt nu? Ik... Ik denk dat de grenzen van het publieke debat zijn gesteld... met de uitspraak van de rechtbank. Ja, kijk, in het, in, uh, als je kijkt naar die uitspraak... dan is het voor Wilders ook wel uh, helder, denk ik... dat hij nu echt ook op de grens zit. En dat betekent dat je dus maar, naar de op de grens toe. is niet over de grens. Nee, dat is niet over de grens. Maar betekent wel dat dit de grens is. Hè? Want uh, ik denk dat, uh, dat Wilders de afgelopen jaren... steeds maar, maar, maar, verder is gegaan, maar, maar, steeds bedoel, extremer. Het is niet over de grens. Nee, de grenzen is... zijn bepaald. Wat wilt u dan nu bereiken met dit debat? Het publieke debat over moslims, over de islam. Wat kunt u doen als vertegenwoordigers van Amerikaanse de Marokkaanse Nederlanders? Nou ja, in, in het algemeen zijn wij denk ik volop bezig... om uh, mee te doen in het maatschappelijk debat... door hele uh, lastige onderwerpen... Uh, met elkaar te bespreken. Dat gaat over de man-vrouw verhouding. Dat gaat over homoseksualiteit. Dat gaat over uh, uh, ingeweld. Dat gaat over een aantal aspecten waar, waar problemen zijn. Daar dragen wij een klein steentje aan bij. Ik denk dat de heer Wilders dat op een hele grove... denigrerende manier doet. Met, met weinig moreel leiderschap. En, en ik vind ook niet dat dat... Dat is mijn mening. Dat dat dus de rol van een politicus is om op deze manier... Uh, een groep mensen aan te spreken. Wat heeft u nou het meest gekwetst? Nou, Twee dingen wat het meest gekwetst is... dat is de continue vergelijking met de, uh, de ideologie... de fasciste ideologie. Hè? Dus het, het mijnkamp uh, van, uh, van de islam... daar vergelijkt hij de Koran mee. Dat is, dat is echt kwetsend. En dat is over ons schreef. En het tweede is dat hij voortdurend... Uh, het moslim zijn... Uh, uh, ja, koppelt met uh, criminaliteit... met overlast... Met, met het feit dat je uh, als het ware... profiteert in deze samenleving... terwijl er gewoon honderdduizenden moslims elke dag bijdragen aan onze mooie samenleving. Waar de rechtbank nu heeft gezegd grof en denigerend, dat is een morele uitspraak. Ja. Um, en de die zijn bepaald van het is opruiend, maar niet naar moslims toe, maar naar de islam. Dat zijn denk ik de twee, ja. de twee categorieën waar het nu om gaat. Als u zegt dit heeft mij het meest gekwest, hoe pareer je dat nu als Marokkaanse Nederlander uh, met deze uitspraak in het achterhoofd? Nee, dat, is dus, dat is dus heel erg moeilijk we zijn in, Wilders gaat niet in debat daar kiest hij niet voor, hij wil niet met ons in debat we hebben hem een paar keer uitgenodigd en dat betekent dat hij vaak op afstand heel veel zaken roept daar, daar krijgt hij de ruimte voor en vervolgens is het aan anderen om die scherven op te pakken en wij kunnen zoveel debatten voeren als we willen. Maar het is heel erg lastig om daarover met hem in gesprek te komen. Ik las vandaag dat Jolande Sap zei. Nou, nou verwachten we ook dat Wilders dat debat dan maar aangaat. Uh, ik hoop dat hij dat gaat doen. Dan kunnen we met elkaar over in gesprek. In de tussentijd zijn wij natuurlijk wel bezig om uh, zelf ook bij te dragen. En te kijken hoe je de problemen samen kunt oplossen. Daar helpt de wijze van hoe Wilders er naar kijkt. Helpt daar niet bij. Want het collectief in de hoek zetten van 800.000 Nederlanders. Uh, als, als mensen die alleen maar profiteren. Als mensen die criminaliteit. Als mensen die slecht zijn. Een slecht geloof. Uh, wraakzuchtig zijn. Ja, dat... dat. Dat, dat gaat ons toch niet verder helpen? Ja, welke gevolgen zou het kunnen hebben voor die groep in de Nederlandse samenleving? Nou ja, kijk, Het gevolgen voor die groep is dat heel veel mensen zeggen... ik voel mij niet meer geroepen om een bijdrage te leveren... aan die discussie en aan die, die integratie. Ik, ik, ik doe datgene wat van mij gevraagd wordt. Ik betaal ook uh, mijn belastingen en, en uh, ik, ik uh, werk en ik, ik ben met onderwijs bezig. Maar je ziet dus dat steeds minder mensen zich geroepen voelen... om voor anderen een stapje harder te zetten... en anderen te coachen of te helpen. En zeker als het gaat om de negatieve klank... die uh, ja, de multiculturele samenleving dit moment heeft, mensen hebben. Al geen zin meer in. Welke reacties hebt u vandaag gehoord? Uit de Marokkaanse gemeenschap. Nou, veel berustende reacties. Berustend. Uh, die, ja, berustend dat mensen er, "Waar dit zat er wel in. En uh, Wilders heeft natuurlijk heel hard gespeeld door ook de rechtelijke macht. Hè. Van een politicus mag je toch niet verwachten dat hij de rechtelijke macht de discussie stelt op het moment dat het hem niet uitkomt. Hè, dat speelt hij ook. Dat is ook niet chic. Uh, dus hij heeft dat, dat hoog gespeeld. Het is Moskowitz ingehuurd. Ja, dat is een, een hele. Hij heeft dat toch wel heel erg uh, media-genie uh, gedaan. Het gevolg is dat het vaak over een heleboel andere zaken ging, maar niet echt over het proces zelf. Het ging een keer over wijn en over een diner uitgebreid. Maar waar gaat het nou om de benadeelden die ook eens kunnen aangeven hoe het hun treft? Um, dit, nou ja. is uw, dit is inderdaad wat u gaat doen. Ja. Dit is niet het laatste woord. U gaat onderzoeken of het zin heeft om bij het Europese Hof... alsnog verder te gaan met het aanklagen van Geert Wilders. Ja, en daar zien we voorlopig uh, goede aanleidingen... in de uitspraak die de rechter gedaan heeft. Farid Azarkan, voorzitter van het Samenwerkingsverband voor Marikaanse Nederlanders. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. De Europese regeringsleiders praten vanavond over Griekenland. Straks na zes uur hoort u premier Rutte vanuit Brussel. Het hoofdkwartier van de ANWB, Wijnand over de Nederlandse wegen. trekken een paar pittere buien over het binnenland... vooral in het oosten en zuiden van het land. En die verklaren een paar ongebruikelijke files. Vooral op de A12 en de A50 is het drukker dan gebruikelijk. Spoedreparatie aan de vangrail op de A1. Amsterdam richting Amersfoort zorgt voor 4 kilometer bij Muiden. De linkerrijstrook is dicht. En de A12 langs de file van het moment bij Arnhem richting Duitsland... tussen knoopend Grijzoord en Duiven, 16 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Moverdijk... Het is uh, twee heren op Wimbledon, behoorlijk aan elkaar gewaagd. Söderling, Hewitt, Jan Rolfs. Ja, spannende vijfde set tussen de Zweed Söderling dus als vijfde geplaatst... en de Australië, de Latin Hewitt, die Wimbledon won in 2002. Het is 3-2 voor Söderling in die vijfde set. Beiden hebben elkaar service al een keer gebroken. Het is nu 15 gelijk in de service game van Leetien Hewitt. Boeiend gevecht dus. Ik meld nog een uitslag. Juan Martín del Potro, toch misschien wel een outsider. De Argentijn, voormalig top 5-speler. Nu als 24e geplaatst, is aan zijn pols geopereerd en een jaar uit geweest. Wint in 4 sets van Olivier Rogoes. En Tim, als we dan een uitstapje maken naar de vrouwen. Eerder op de dag won Serena Williams in 3 sets van Halep, 19 jarige Roemeense. Schiavone, finaliste van Roland Garros, is door. En Ivanovic won van Daniilidou in 2 sets. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Samengesteld en meegelezen hier door Jong. Verreweg het belangrijkste nieuws voor Nederland is natuurlijk de vrijspraak van Geert Wilders in het haatzaaiproces. proces Net heeft de reacties op de website marokko.nl bekeken en verzameld. Het forum telt inmiddels al meer dan 400 reacties op de vrijspraak van Wilders. Zo reageert Lella Najat als een van de eerste en niet als enige, ze is kwaad. Shitzooi. In dat geval mag ik Nederlanders ook speklapjes noemen die een uren de winst stinken. Kaaskoppen met een achterlijke denkwijze. Schapen die geen benul hebben wat zich in de wereld afspeelt. Ik had al verwacht, schrijft Lelle dat Wilders vrijgesproken zou worden. Zogenaamd vrijheid van meningsuiting, maar dan moet meneertje niet gaan huilen... als een moslim hem bekritiseert. Ja, andere jonge Marokkanen vallen haar snel bij. Uh, ik durf te wedden dat Rutte uit voorzorg maatregelen... voor zijn kabinetje achter de schermen het een en ander heeft geregeld. Kan niet anders. Racisme in Nederland is gedoogd. En Mohandis schrijft... Pas op voor de schijnheiligheid van degene die hier doen alsof ze het erg vinden... dat Wilders is vrijgesproken. Elke Hollander viert nu thuisfeest. Allemaal. Maar dezelfde Mohandis zegt ook dat hij het onverstandig vindt dat Wilders destijds is aangeklaagd. Ik zou er wel wat van zeggen, maar niet aanklagen. Om het simpele feit dat een gek niet weet wat hij zegt. Daarnaast had ik het idee dat mensen die hem hebben aangeklaagd... meer voor zichzelf zaten dan vanwege Wilders. En nu wordt Wilders nog harder. Nu denkt hij dat hij alles kan zeggen. En ook voor dat standpunt komt weer steun op het forum van marokko.nl. Dat proces was ook gewoon dom. Het heeft hem alleen maar een vleugels gegeven. Is er zijn natuurlijk ook nog veel ander nieuws. Jonge leden van de moslimbroederschap in Egypte hebben aangekondigd... dat ze een eigen, niet-religieuze partij gaan oprichten. De Wall Street Journal komt onder andere met dat nieuws. De jongeren van de broederschap zijn ontevreden over de ouderen... die de leiding van de partij domineren. Volgens de jongeren van de moslimbroederschap... hebben de ouderen moeite met de veranderende tijden. Ze tolereren geen afwijkende meningen... en kunnen niet omgaan met de toename van de vrijheid in Egypte. Wat de deur dicht deed, is dat de ouderen van de broederschap... per decreet de leiding van de politiek tak heeft benoemd, in plaats van via verkiezingen. Er zit mogelijk een luchtje aan het vliegtuigongeluk in Rusland... waar eerder deze week ook een Nederlander bij omkwam. Onder de 44 doden waren ook vijf Russische wetenschappers... die betrokken waren bij het kernprogramma in Iran. De Israëlische krant HA Reds meldt dat op zijn website. Er is nog niet officieel onderzocht of er bij de crash... sprake zou kunnen zijn van sabotage of iets dergelijks. Maar in het verleden zijn ook Iraanse kernwetenschappers... bij dergelijke ongelukken om het leven gekomen. De vijf Russische wetenschappers werkten mee aan de laatste fase van de bouw van de kerncentrale in Boucher. Hun dood is volgens haar aanreds ook een groot verlies voor de Russische nucleaire industrie. Bij het onderzoek naar het vliegtuigongeluk in Rusland wordt overigens nog steeds uitgegaan van een menselijke fout of een technisch probleem. Het stadsleven trekt sporen van stress in het menselijk brein, meldt de pagina Wetenschap van NRC Handelsblad. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden. En die mensen hebben een 21% hogere kans op een angststoornis en 39% meer kans op een depressie dan plattelandsbewoners. Onderzoekers hebben ontdekt dat de hersenen van stadsbewoners extra sterk reageren op sociale stress en negatieve gevoelens. Hun hersenen werken een klein beetje als het brein van mensen die aanleg hebben voor bepaalde psychiatrische aandoeningen. Maar ja, of daar nou een duidelijk verband tussen zit, dat weten de onderzoekers nog niet. En een groep Nederlandse kunstenaars roept Amerikanen op niet naar Nederland te komen als protest tegen de bezuinigingen op cultuur. In The New York Times verscheen donderdag een advertentie met de tekst: Do not enter the Netherlands cultural meltdown in progress. Advertentie is geplaatst door Dutch Artist 2011. Een bundeling, bundeling van honderden kunstenaars, betrokkenen en sympathisanten. Ze hebben zich verenigd om de grote grensoverschrijdende waarden van de Nederlandse kunsten onder de aandacht te brengen. Dat zeggen ze in een verklaring. Het is een anonieme groepering die op deze manier de wereld met de oproep wakker wil schudden. Nou, als de Amerikanen naar Amsterdam komen, zoals ze vooral veel musea met een gesloten deur vinden, vanwege alle renovaties. Zo is mijn ervaring in Amsterdam. En dat levert ook weer onnodige stress op wat, Jong, dank Alsjeblieft. Gaan we nog even door met de mannetjes Leeuw Zulu... en de twee vrouwtjes Leeuwen Tia en Brandy. De drie leeuwen mochten voor het eerst naar buiten in het dierenpark Emmen. melden we gisteren in het media -overzicht. Dat leek een leuk bericht, maar mocht er een leeuw proberen te ontsnappen... en daar werd het helemaal niet leuk door dat bericht... dan zou deze zonder pardon worden Do, pardon, doodgeschoten. Omdat de leeuwen elkaar nog niet kenden... vreesde de dierentuin onderlinge gevechten en ontsnappingspogingen. Wiebren Landman, goedemiddag. Goedemiddag. Van dierenpark Emme. Ik heb me toch een beetje zorgen over gemaakt vandaag. Dus mijn vraag. Leeuwen, leven alle, alle leeuwen... Nog. Jazeker. De, Zulu betrad als eerste het nieuwe buitenverblijf en de beide dames die gingen daar, de dames dan, en die gingen daar vlot achteraan. En uh, nou ja, zoals we wel verwachten kwamen daar ook wel confrontaties die gepaard gingen met uh, heel veel grommen en blazen. En Zulu heeft van, uh, van Brandy ook een paar flinke meppen uh, op zijn kop gekregen, waarbij je dus ook duidelijk de krassen zag. Maar uh, daar bleef het bij. Maar dat waren gevechten onderling om meteen het territorium te kunnen betalen? Precies. Hij, uh, hij gaat ervan uit dat hij de grote baas is. Maar ja, twee uh, forse uit de gewassen Leeuwinnen die hier ook nog samenspannen omdat er zussen zijn. Ja, dat zijn natuurlijk geen geringe tegenstanders. Nou, ik kan me voorstellen, een paar tieners onderling bij elkaar. Maar wat ik me niet kon voorstellen, is dat jullie klaarstonden om eventueel bij een poging tot ontsnapping zo'n leeuw zonder patron dood te schieten. Nou, bij een poging tot ontsnapping, bij ontsnapping. Bij, ontsnapping. Nou, bij een poging, nee, dan uh, kun je een dier nog onder narcose brengen, zolang het binnen uh, het uh, verblijf blijft. Maar zodra gevaar lopen, dan, uh, dan is er geen alternatief. Maar hoe kan een leeuw ontsnappen? Ik mag toch uh, veronderstellen dat het Dierenpark Emmer daar toch uh, de nodige hekken voor heeft opgericht. Ja, uiteraard hebben wij een, een zeer degelijk verblijf. Maar uh, ja, 100% is, uh, is heel erg veel. Dus het noodscenario geeft aan dat er een, een wapen in de buurt moet zijn. Is dat noodscenario wel eens uh, werkelijkheid geworden? Uh, nee, niet op die manier. Nee. In, het, in het verleden niet, bij u in het Dierenpark. Nee. Er is in ons verleden wel eens... Geweest, maar daar is toen, uh, dat was in eind jaren 70. En toen uh, kwam de politie eraan te pas om uiteindelijk toch ook een van de leeuwen die buiten het dierenpark dreigde te, te komen uh, om die te doden. Goed, gelukkig, dat is goed nieuws. Soeler, dus met twee vrouwtjes, Tia en Brandy. Wat, uh, wat, uh, wat moet hij gaan doen nu? Hij moet zorgen dat uh, hij laat zien dat uh, hij de koning der dieren in Emmen is. En daar heeft hij voorlopig de tijd voor. Een uh, kleine prinses en prinsesjes maken is wel de bedoeling. En wie staat er klaar voor, Tio of Brindy? Daar zijn we het nog niet over eens, want ze zitten allebei nu nog aan de pil. En uh, we gaan bekijken van, uh, welke van de twee ons het meest geschikt lijkt. En dan gaan we ervan uit dat Zero dat ook de meest geschikte vindt. Ik wens u een liefdevolle zomer. Wie landman van Dierenpark Emmen.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 Schat, het water wordt weer niet warm. Ach nee, dat duurt altijd zo lang. Nou, dus deze zomer kopen we een nieuwe Remea cv-ketel en dan hebben wij voortaan wel snel warm water. En maken we bovendien kans op een mini cabrio. Een mini cabrio. Wauw. Vervang deze zomer je cv-ketel en maak kans op één van de honderden prijzen. Kijk snel op remea.nl slash zomeractie. Remea In 2000 maakte Hans Polak de documentaire vervuild, vereenzaamd en verwaarloosd... over mensen aan de ravelrand van de samenleving. Nu, tien jaar later, bezoekt hij dezelfde mensen weer en kijkt hoe het met hen gaat. Een indringend portret in De Bemoeizorgers. Vanavond, vijf voor elf, bij de VARA op Nederland 2. Werken in de kinderopvang, dat ging niet meer. Ik was constant moe en ik had overal pijn.